Met het NOS de NS gaat eigen kantoorpersoneel inzetten om treinen schoon te maken. De treinen worden steeds viezer sinds schoonmakers... bijna een week geleden met de landelijke staking begonnen. Morgen doet de NS een oproep aan al het kantoorpersoneel. Mensen die zich geroepen voelen kunnen zich dan melden om bij te springen. Vanaf vrijdag zal het personeel helpen met schoonmaken van treinstellen. De spoorwegen krijgen veel klachten van reizigers over de smerige treinen. In China zijn zeker 50 mensen gewond geraakt door een explosie bij een treinstation. De oorzaak van de ontploffing is nog onbekend. De explosie was in Urumqi, een stad waar veel Oeigoeren wonen. Ze vormen een islamitische minderheid en strijden voor onafhankelijkheid. Het kabinet heeft nooit overwogen om uit de eurozone te stappen. Dat schrijft premier Rutte in een brief aan de Tweede Kamer. Die eiste vandaag opheldering nadat de volksklant had gemeld... dat Rutte in een gesprek met EU-president Van Rompuy had gedreigd uit de euro te stappen. Rutte schrijft dat hij toen wel duidelijk heeft gemaakt dat Nederland tegen voorstellen was... waarbij er meer geld van rijken naar arme eurolanden zou gaan. ProRail maakt zich zorgen over mensen die op of naast het spoor foto's van zichzelf laten maken. De spoorbeheerder noemt het een gevaarlijke trend. Door spoorlopen kwamen vorig jaar twee mensen om het leven... Daarnaast levert het volgens ProRail een hoop overlast op... want treinen moeten langzamer rijden als er mensen langs het spoor lopen. En in Rotterdam zijn zeker twee mensen gewond geraakt bij een busongeluk. De bus van de RET botste op auto's die stonden te wachten in deelgemeente Feyenoord. Bij het ongeluk waren volgens de politie acht auto's betrokken. Het weer, in het oosten en noordoosten van het land plaatselijk zware buien. Morgen een enkele bui en 14 tot 17 graden... Vanaf vrijdag overwegend droog, zonnige periode, het wordt dan ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald bij de ANWB. Vooral rond Amsterdam zijn nog flinke problemen op de weg. In de rest van het land gaat het een stuk beter. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat bij Naarden 4 kilometer fieden. De andere kant op tussen Naarden en Muiderslot 6. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen knooppunt Amstel en knooppunt Holendrecht 5... door een gekantelde vrachtwagen. Drie van de vier rijstroken zijn dicht... A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 4. A9 Alkmaar richting Diemen tussen Badhoevedorp en knooppunt Holendrecht 11 door die gekantelde vrachtwagen op de A2. De linkerrijstrook is dicht. A10 Zuid richting Amersfoort voor knooppunt Amstel 4 kilometer. Verkeer van Amsterdam naar Utrecht kan beter onderrijden via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Tot zover de verkeers...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 Kom eens langs. De entree is gratis. Gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Het was een avond in de kroeg. Een avond als zoveel. Er werd gedronken en gedronken en gedronken. Onder het gezelschap bevond zich Alloy Black. Zijn vriend, Serious Black, <laughs> vroeg aan hem, yo dude, who's the man? En Alu zei, well, I'm the man. Die hoor je zo naar Paula Seling girl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 Stelling samen met Ovi... Playing with Fire. En je hebt natuurlijk de afgelopen drie minuten... naar die plaats zitten luisteren en gedacht... ik ken hem ergens van. Maar wat ook alweer. Heel oud liedje. Nou, heel oud. jaar 15 geleden. Had Elton John de plaats Your Song. Die is een stuk langzamer. Maar je herkent het waarschijnlijk wel. Ik ga even een reminder geven... Jamai heeft het gezongen met Idols. <laughs> And you can tell everybody. I'm the man, I'm the man. This is your song. Ah, mooi liedje, blijf Maar een ontzettend goede plaat ook gemaakt door Alu Black. Jij kent hem nog van avicii samenwerking Wake Me Up. Maar nu de solo, he is the man. En dit is de nieuwe Chesto Wasted. I like us better when we're, we're... Ja, proberen ze niet tot alcoholgebruik aan te zetten You're like us better when we're wasted Tiesto en Matthew Koma Hier bij ZFM Beachmasters Mauri's de Jonge Mauri's de Jonge Mauri's de Jonge De vraag van vandaag die was Ik heb wel eens geprobeerd te stoppen met roken Maar dat is misleuk Leuke vraag vind ik Bedankt voor jullie antwoorden Terechtgekomen op de vijfde plaat Ik rook alleen wiri wiri ja, dat is mooi. Terechtgekomen op uh, plek nummer 4. Ik heb nog nooit gerookt. Hoeft niet dat vuur in mijn lichaam kookt. Allemaal rokers dus. Terechtgekomen op plek 3. Ik ben succesvol gestopt met roken. Kilo's aangekomen, maar wel een slecht patroon onderbroken. Terechtgekomen op plek 2. Ik blijf lekker sigaretten in mijn mond stoppen. Ik ga mij niet van mijn verslaving verstoppen. En terechtgekomen op de eerste plek. Ja, ik probeer het, maar het lukt gewoon niet. Ik voel me kloten en mijn relatie werd liefdesverdriet. Wat, wat, wat vervelend om te horen dat niet alleen mensen ook niet roken... maar dat het blijkbaar ook niet lukt om te stoppen. Ik had het idee dat dat wel heel erg goed ging de laatste tijd. Maar goed, zo zie je maar weer. Je leert nog eens dat van dit programma. Geen krant kopen, mensen. Gewoon luisteren naar ZFM Weet Beetje dus Dank jullie wel voor jullie antwoorden. Young bij CFM. Fantastische plaat dit. Utopia. Ook nog vast in de up kicks. Toen ik de naam Sigma voorbij zag komen dacht ik het verfmerk is een band begonnen. Maar dat viel even tegen. Maar wat een fantastisch leuke plaat dicht. Sigma. Nobody to love. geen stigma van dent krijgen. Nobody to love, hier bij ZFM. Zo meteen gaan we eens even kijken naar het laatste woord. Eerst je weerupdate verzorgd door Meteo Er zijn wolkenvelden, maar ook wat zon... in Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen. Een paar pittige buien met onweer... Maar ja, we zijn van dus wat maakt dat nou uit? Vanavond en vannacht bewolkt, plaats ik een bij en minima rond de 9 graden. Morgen is er veel wolken, af en toe zon en opnieuw een paar lokale bijen. Maximaal 12 graden op de warren, tot 18 graden in Lemberg. Vrijdag is er flink wat zon, maar frisser, een graadje op 14. 106 .9 Katie Perry is hier, Birthday. Geef Then En voor Katy Perry in Birthday. Day. En dat is dan ook meteen het video van vandaag. Zal meteen namelijk weer het laatste woord in dit programma voor jou. Zeer democratisch. Um, en dat mag je gaan insturen. De plaats die jij als laatste plaat in dit programma wilt horen. Via mijn mailadres stefan.cfmsandvoort.nl Of via de twitter. Dat is wat um, mag alles zijn wat je leuk vindt. Behalve als de plaat binnen ons video valt. Dan hebben we een video en dan mag die dus niet meedoen. Um, vandaag is dat wat je net hoorde met Katy Perry. Verjaardagen, feesten in die richting. Dus deze mocht dan niet Katy Perry birthday. Sweet, so Someday, of deze van de Frank Boeiengroep. Groep. Nou kan je denken boeien, maar dat is wel een beetje verjaardagsfeest. 3, drie, drie flessen Coca-Cola. Al die verhalen over die en die en... Zij heeft wat er heeft niets. Oh, hij kan niet Fantastisch nummer. En deze natuurlijk. Right. Cool en de gang. Of deze van Rihanna birthday cake mag ook niet. Of het zeer bekende jarig van de DD Company. Day. Niemand die het weet Wat weten we niet? Iedereen kijkt vragend om zich heen Oh, ik dacht nog, wat doen ze nou? Maar iemand krijgt een kleur En weet wat er gebeurt Iemand weet precies wat ik bedoel Nou, hier mis je al niks aan, hoor. Is er jaren Ja, ja! Is er jarig, ja, goed. Ben jij het soms misschien? Misschien je dat goed op. Goed, gaat het over verjaardagen, dan mag het niet. Via de mail Of twitter stefan _kollard. Welke plaats wil je wel horen? Die daar niet binnenvalt, laat maar weten via die kanalen. Deze mag ook niet, maar is leuk. Gaan we draaien. Madonna is hier en Celebration! I think you to come over Yeah, Helaas, helaas. Geen vissa met Madonna. Het mag niet. Celebration van Madonna gaat over verjaardag. Dus dat mag niet. Verder mag alles aangevraagd worden via mail. Stefan at .nl. Of in 140 teken Stefan underscore kwaad op Twitter. Elena zal meteen naar Ilse de Lange. Dit is Carousel. Time to turn body by the listening to Captain Tonight, hier bij CFM. En daarvoor de je nog Iels de Lange en Carousel. Het feeder van vandaag is verjaardagen, dus gaat je praten over verjaardagen, dan mag het niet. Anders is hij nu van harte welkom, Stefan Dat is mijn mailadres, Stefan Welke plaat wil jij zo meteen horen? Ga hem zo meteen draaien. Naar Nico en Vince. I am I Iron. Highways They're calling for me ...en ook Jano en Falco Luno in 25 light years away. Het was EFM Beachmasters van 30 april, waarin toeristen verdwaald waren... ...en dachten dat het koning in de dag was. Ik geïnterviewd was voor een schoolopdracht. Berlijn geen Eiffeltoren blijkt te hebben, wat uh, toch een klein beetje jammer is. Iemand bijna moet afrijden, maar we zeggen vooral niet wie... Ariana Grande gewoon echt ziek veel te klein is. Mensen niet kunnen stoppen met roken, Bob Sinkler op de wc verstopt zat. En ondanks ons Fido verjaardagen, Tim een plaats kon vinden die hem behagen. Het was Delirious van Capri. Tot volgende week. Club tonight, it's not hard to tell anybody.